Volgens het wetsvoorstel gaat dat omlaag naar nou maximaal hetzelfde als het salaris van een minister, 178.000 euro. De wet gaat per 1 januari in en voor bestuurders die nu al werken bij bijvoorbeeld een publieke omroep, een woningcorporatie of universiteit, geldt een overgangsregeling.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 Ja, welkom bij twee uur van Zeeven Cinema. Mijn naam is Oke Beuving en deze uren gebruiken we om mooie filmmuziek te draaien. En we beginnen met een mooi nummertje van Philippe Rombi. Uit de film... Even kijken welke film ervoor staat. Uh. Uit de film Happy Christmas... Joyeux Noël... Philippe Comby, uit Het film uh, Merry Christmas. Uh, ja, het is een beetje een lang nummer. Dus ik ga hem toch een beetje inkorten. Ik ga een volgend nummer van deze prachtige CD draaien. En dat is het volgende nummer: I'm dreaming of home. Het soundtrack Joyeux Noël, het verhaal. Waar gebeurt het verhaal? Zich afspelend aan het front in de winter van 1914. De Eerste Wereldoorlog woedde volop en eindigde de levens van talloze jonge mannen. Wanneer de kerst aanbreekt gebeurt er echter iets volkomen onverwachts. Die nacht worden de levens gevolgd van vier personen. Een Anglicaanse priester, een Franse luitenant, een tenor en zijn zingende liefde een sopraan. En op die nacht gebeurt het ondenkbare wanneer de soldaten de wapens neerleggen en elkaar benaderen om kerst te vieren. Ja, mooie film. Is helaas niet op televisie eh, met zo'n dikke gids. Ik heb hem er niet tussen zien staan, maar zeker de moeite waard en al zeker de muziek. Ik draai nog één nummer uit deze prachtige film. Aria voor viool en... Fluit. Een film die helaas niet op televisie komt in dat, deze veertien dagen. Maar een film die wel komt is Love Actually. En daar draai ik ook een nummertje van. Het volgende nummer, het Love Team. Het verhaal van Love Actually is natuurlijk uitermate bekend. De film volgt het liefdesleven van acht Londenaren in de aanloop naar de kerst. De nieuwe premier wordt verliefd op het meisje dat hem thee brengt... terwijl zijn zus huwelijksproblemen heeft. Een vader en zijn stiefzoon moeten het verlies van de moeder verwerken... terwijl de zoon tot voor zijn oren verliefd is op een klasgenote. Kortom, romantiek bij de kerstboom. Love Actually. Uh, mooie klanken uit uh, Love Actually, uh, Glasgow Love Team. Ja, een film die ook op de televisie komt, die er helemaal geen kerstfilm is... maar toch wel de moeite waard om te kijken, zou ik zeggen, is Chicken Run. Engeland in de jaren 50, Een oogwaarschijnlijk doodgewone kippenboerderij op het platteland van York. Maar achter het prikkeldraad heerst een ware terreur. Het kiphok leidt onder het schrikbewind van de gierige boerin... die altijd overal een graantje wil meepeken. Zo eindigt iedere kip die niet op tijd een ei legt onverbiddelijk in de pan. Nu heeft ze het plan opgevat om kippenpastijtjes te gaan verkopen... maar de kippen pikken het niet langer. Onder aanvoering van Ginger komen ze in opstand. Na talloze, zeer creatieve, maar onsuccesvolle vluchtpogingen... komt er onverwacht redding. De stoere haan Rocky werkt voor een circus... en denkt de aangewezen persoon te zijn om de kippen te leren vliegen. Kortom, een bijzonder leuke film, Chicken Run. Thank you. Heren, en de componisten zijn John Powell en Henry Gregson Williams. Ik doe nog een nummertje. Into the Pie Machine. Is getiteld into the Pie Machine en het andere nummer, het laatste nummer is flight training. Komt die? Flight training. Chicken Run. Eigenlijk een fantastische zaadtrek. Alle nummers zijn padeltjes, zou ik zeggen. Uh, John Powell en Harry Clexon Williams. Een andere film die ik toch iets van wil laten horen. is Surviving Christmas. Het verhaal. Als de rijke Drew Lethem gedumpt wordt door zijn vriendin... lijkt het erop dat Drew opnieuw de kerstdag in zijn eentje moet doorbrengen. Maar op advies van zijn therapeut gaat hij terug naar het huis... waar hij vroeger met zijn ouders heeft gewoond. Drew besluit... Uh, het gezin dat nu in het huis woont een groot geldbedrag te betalen... als ze tijdens de kerst willen doen alsof ze zijn familie zijn. Ja, mooi gegeven natuurlijk. En daar is ook mooie muziek bij van Randy Edelman. Kist bij Snowflake, mooi nummer. Sneeuwvlok zal er bij ons niet inzitten op de kerstdagen, als ik de voorspellingen zo zie. Uh, wel wat zon, maar toch ook kans weer op een bui. Dus geen uh, sneeuw deze keer. Dus geen gekus door sneeuwvlokken. Als je op een uh, Amerikaanse film ziet en je ziet dan een vliegveld in kersttijd, dan is dat een huis En dit nummer heet ook Airport Madness uit Surviving Christmas. <middels> Klanken Van Randy Alfman, Surviving Christmas. Miracle on 34th Street is natuurlijk ook een film die je niet mag missen. Chris Kringle wordt door Macy's warenhuis ingehuurd als kerstplan voor het kerstseizoen. Een geweteloze schurkere rivaal van Macy stelt alles in het werk om het zo belangrijke en rijke warenhuis over te nemen. Daarnaast probeert ze ook Chris in de discrediet te brengen. Uh, het love team uit deze si uh, film. Het is Miracle on 34th Street. De muziek van uh, Bruce Broughton. Uh, ja, in de kersttijd komt het nogal op koken aan. De menigeen gaat een uurtje of wat in de keuken staan. En toen moet er eerst boodschap gedaan worden. Kies je dan voor een uitgebreid kerstdiner of ben je iemand die voor de boerderkool gaat. Nou, een film die natuurlijk in de kerstvakantie ook gedraaid wordt is Ratatouille. En ja, dat gaat natuurlijk over koken, keuken. En dat is natuurlijk een prachtige animatiefilm van Disney met hele mooie muziek. Muziek van uh, Michael Contiol. Michael Cianino. De vrolijke muziek van Ratatouille. Nog een klein stukje van Colette Show's. Film Ratatouille. en dan ben ik toch weer toe aan een echte kerstfilm. Want daar kunnen we natuurlijk niet omheen in deze periode van het jaar: dat is kerstfilm 11 Muziek van John Debney. En muziek van Elf, een film. Nadat hij als baby in het weeshuis in de zak met cadeautjes is gekropen... wordt Buddy door de kerstman geadopteerd... en opgevoed tussen de elfjes op de Noordpool. Jaren later zorgt hij inmiddels voor Wasserman... doordat hij niet goed meekomt met het werk en zijn lengte... voor problemen tussen de andere elfen. Hij ontdekt dat hij geen echte elf is... en besluit terug te gaan naar New York om zijn echte vader te zoeken. Daar kijkt iedereen hem raar aan... omdat hij zich totaal anders gedraagt en niemand hem gelooft. En als hij vertelt waar hij vandaan komt... Uh, geloof voor onze vader hem niet. De titelmuziek uit deze film: 11. Mm -hmm. En we eigenlijk overtoe in de laatste film. De soundtrack uit de soundtrack van de film Angel. The Real Life of Angel Deveril. Het verhaal over de opkomst en de val van een jonge, excentrieke schrijfster Angel Deveril. Vroeg in de 20e eeuw. Ze had een groot gevoel voor verbeelding en weigerde de wereld om haar heen te accepteren. Zoals deze was. In een plaats daarvan creëerde ze haar eigen realiteit. Een film geregisseerd door François Ozon. Nou, dan is de kans natuurlijk heel groot dat de muziek van Philippe Rombie is. Angel Theme. Thank Soundtrack van Angel. Mooie klanken. Ja, het zit er alweer op. CFM Cinema is alweer voorbij. Veel kerstfilms deze keer. Ook veel animatiefilms. Kerstklanken, bekende en wat minder bekende. En ja, ik hoop dat jullie er iets moois van gaan maken. Met de feestdagen. Hele fijne kerstdagen. En volgende week maandag zijn we er gewoon weer met... Uh, ja, dan draaien we geen kerstmuziek meer natuurlijk. Dan is kerst voorbij. En dan kijken we een beetje terug wat de mooiste muziek was... wat we het afgelopen jaar hebben kunnen draaien in uh, ZFM Cinema. Ja, geniet ervan de komende dagen. Wees voorzichtig en uh, ja, succes in de keuken. Succes met alle dingen die je gaat doen. En voor zo direct welterusten. En je weet het al, de laatste klanken zijn altijd voor Philippe Gombie... uit de soundtrack Dans la Maison. Komt-ie. Was CFN Cinema. Ik wens je heel, heel, heel veel filmplezier de komende dagen. Want er is genoeg teus te over. Zo direct slaap zag, wel te rusten, en ja, tot de volgende week. CFM wenst u allemaal fijne dagen en